Kees Groot met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving tot 98. Verwacht wordt dat het verder oploopt. De meeste slachtoffers zijn omgekomen door instortende huizen. Zeker 13.000 huizen zijn ingestort of beschadigd. Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft tot nu toe geen meldingen over Nederlandse slachtoffers. Na 70 jaar stopt de NPO Radio 1 met de drie piepjes voor het NOS-journaal op de hele uur. De zogeheten pips worden vervangen door een nieuwe vormgeving. De NPO stopt ermee omdat ook veel andere radiozenders geen piepjes meer hebben. Ook zijn ze niet meer nodig om klokken of horloges gelijk te zetten... omdat het nu vaak automatisch gaat. Binnenvaartschippers zijn niet blij met de afsluiting van de Prins Bernhard Sluizen bij Tiel... Die is gestremd voor scheepvaart om extra zoet water uit de Waal aan te voeren om verzilting van het water rond Rotterdam tegen te gaan. Schippers moeten hierdoor omvaren en dat kost tijd en geld, zeggen ze. Ze zijn ook boos omdat ze niet zijn ingelicht over de stremming. De hoge temperaturen leiden in de Rijn tot massale vissterfte. Dit weekend is in Zwitserland zeker duizend kilo dode vis uit het water gehaald. De watertemperatuur is op sommige plaatsen in de Rijn opgelopen tot boven de 27 graden. Vissoorten zoals de vlagsalm kunnen hooguit een watertemperatuur van 23 graden verdragen. Ook in Nederlandse rivieren en beken loopt de waterkwaliteit terug en zit er minder zuurstof in het water wat slecht is voor vissen. Mensen wordt gevraagd het bij de waterschappen te melden als ze in Nederland vissen zien die naar lucht happen. Het weer zonnig en erg warm met 27 graden aan zee tot 34 graden in het binnenland. Ook in de beeld worden 30 graden en daarmee is de tweede landelijke hittegolf een feit. Morgen met 30 tot 37 graden nog iets warmer. Morgenavond is er vanuit het westen kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 You got for me. And every time I look out of my seat, do they chest? They vest, they flesh. Yes. Oh. Tell me how you feel right now. Cause all I wanna do is keep it real right now. I'm trying to beat it up, big pills right now. Athletic in the streets, I got skills right now. Hey, Brit with some red baby hair. Ballin' in that club, they so speed high. Hot that bitch's prayer like Raid. Yellow diamonds on you like a glass of lemonade. Kill me. Kill me. I know I t white, t -white. Newport. Newport. I want these light shorts. Eighty thousand dollar burger bag and a Porsche. I'm trying fuck with you till we don't like support. I, I split it with you if we get it. half of Michael Jordan. No politician, mm -hmm. I shit on niggas 'cause life is short. No passport to go with me, I have to get deported. Oh. Let's let go and have a good time. Have a good, have a good time. Have a good, have a good time. You. Please, to keep up with the boss moves. Keep up. King of the jungle, Tycoon. Jungle. Everybody thinking that's a cartoon. Everybody. We just wanna party, with that getting a war wound. Do you want some? No, I don't, son. Hey. Try and watch me, follow. Do you want money? Hey. I'm just trying to turn up, try to work something. Shot steady deep, 'cause you wanna fucking burn it. Hey, Mr. Now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 Aan de lunet. En je ver ze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 to you. Mm -hmm.